Oké, okay, we beginnen aan de les um, zes. Ik heb geen microfoon meer, dus een beetje vreemd zonder een microfoon. een Beetje ontwapend. Ik voel me ontwapend natuurlijk. Maar goed, wij gaan proberen. Je ziet zitten weer een beetje verbeteringen. En ik hoop dat wij ooit zouden ook een video kunnen opnemen. Helemaal video, modern video opnemen, onze lessen. Dat onze, waarom? Kunnen we thuis nog een keer bekijken. Ook de, de, het boord. Kunnen we alles zien. Hoe dat iets tot stand komt. We zullen ook aanvoelen de sfeer. Dat is heel belangrijk. Daar heb ik ook veel overgehouden. Van de lessen van Raf Leitman in Israël. Ik heb uh, jaren dat gedaan. Ik heb geluisterd en gezien. Hoe zij daar leren. Dat is heel belangrijk. Ook voor onze mensen die kabbalen leren in België in uh, overal in Nederland die niet kunnen komen hier naartoe. Er zijn vele die graag willen meedoen maar ze kunnen niet komen. Kijk, okay. okay. op diverse redenen. Okay. Natuurlijk dat die komt die haalt het meer dan, dan anderen. Dus wij zijn allemaal hebberige mensen die komen hier, die willen het, het, het meest uh, Be te, beha te behalen. Oké, okay, vanavond beginnen we met uh, de handleiding, eindelijk. Wij hebben geen nieuwe mensen meer. Wij allemaal mensen die al hier zitten, we gaan niet meer nieuwe mensen uh, gewoon laten hier komen. Als er iemand wil, die kan een externe cursist worden. En op de wachtlijst wordt gezet als je dat wil, voor het geval dat iemand wegvalt. Ja. we zien dat meer vrouwen hebben we dan heren we hebben nog een pla plaats voor enkele heren die wij zullen wel uh, langzaam laten dus ook opvullen onze mannelijke gedeelte, dat wij een beetje 50-50 hebben, hoeft niet precies maar nog misschien 4 of 5 uh, beginnen die zullen dan komen langzamerhand en dat was hem we gaan niet, want Um, telkens als nieuwe mensen komen voel ik weer resistentie van hen. En kijk nou als iemand de tweede keer komt is een andere mens. De derde weer een ander. Hij neemt het op. Hij, hij wordt meer als een spons. Spons. Spons. Spons als een uh, zeg dat? Spons, hè? Die gaat het opnemen, die wordt meer van vlees dan, uh, dan alleen maar verstand. En, uh, dan, want als je voor het eerst spreekt een mens aan, dan heb ik een gevoel van binnen. Net of het, of je spreekt of, of zijn hart of haar hart is begroeid met kalksteen. Ik zeg niet dat de mijne is aan vlees. Uh, alleen kan dromen daarover, maar... Of nog lang niet. Maar wat ik bedoel is, een mens, mens, komt, een mens komt van buiten alleen. En dan uh, merk je dat wel erg hard. En dan moet ik telkens moet ik dan half les besteden om hem meer die mensen die nieuw komen, die te bestoken. En, en vreet ook aan mijn energie die ik moet ook aan anderen. En ook mijn stijl is ook. Wat aan mij gegeven is diepte. Ik wil graag in diepte komen. Dieper, dieper, dieper, dieper. In plaats van, van in de breedte. Zoals mensen die dat graag doen op een vlakke, of op een bepaald niveau. En dat doen ze dat al hun leven. Mijn houding, dat is wat aan mij gegeven is. Ook in mijn dagelijkse studie is. Er komt geen dag dat ik moet veel dieper komen. Anderzijds, een dag voor mij telt niet als, als de dag, als dag. Zo moet het voor iedereen, voor jullie ook soms. Elke dag moet je dieper in jezelf, jezelf doorwerken. Want je werkt alleen met jezelf en niet met iemand anders. In Kabbalah werken we niet met, met andermans, uh, weet veel, uh, leren of dat. Het is allemaal leren voor persoon, voor iedereen. Dat okay? is dat. Okay, was We beginnen aan onze eerste gedeelte van de les, aanleiding tot de innerlijke zuivering. Um, en het eerste artikel heet, het um, eerste artikel is zeer, zeer belangrijk. Het is niet toevallig dat die articles, artikelen zijn zo uh, gestructureerd zijn. Ook die artikelen zijn zo geplaatst, zo dat zij langzamerhand een dimensie bijgeven. Onge, ongemerkt krijg je ook weer een nieuwe dimensie in bij, in jouw spirituele ontwikkeling. Het lijkt erg simpel, Je kan het zo doorlezen en het is erg goed dat je dat leest. Maar dan ga je weer verder, je zal zien dat hier zit, oneindige wijsheid zit hierin die wij moeten gewoon uh, als gereedschap gebruiken. En alles wat hier staat, proberen door te dringen in het verborgen daarvan. Dat is geschreven in de gewone taal. Maar er zit veel verborgen wijsheid die wij ons eigen moeten maken. Dat moet ons doen veranderen. Wat we hier lezen. Oké. Okay? De eerste artikel is: Er is geen ander buiten hem. Hem, hij, dat is de schepper. Dat is wie, de maker van de wereld. De bron des levens. Hij kan allerlei predicaten geven aan datgene wat altijd leeft. Okay. Um, de, de tekst de, de handbeiding is zo opgebouwd je ziet het wel gewone, gewone tekst is uh, vertaling van uh, Yehuda, van Yehuda Aslak, van het uh, grote kabbalist dan um, vet is Leitman en met cursief is my, zijn mijn uh, Ammerkijn, Ammerkijn. We zullen hier hebben over alleen over de tekst zelf van Jehuda. Al die andere dingen kunt u kijken, kunt u lezen. Ik zal proberen uitgaan van de tekst van de origineel, bedoel vertaling werd zo nauwkeurig mogelijk gedaan, wat inhoud, inhoudelijk zo nauwkeurig mogelijk. De hele bedoeling is van de hele bedoeling van de, van deze handleiding en van het innerlijke werk is om daardoor uh, bepaalde kleppen in jezelf open te laten gaan en de andere weer dicht laten klappen niet dat ik mijn voorkeur heb voor dit of voor dat want iedereen heeft zijn eigen voorkeuren negingen natuurlijke neigingen of welke dan ook maar probeer jezelf gelaten en toch actief opstellen ten aanzien van wat wij leren, opdat het licht van wat wij leren ons zal doen veranderen. Mijzelf heb ik altijd. Ik hoef niet bang te zijn dat wat ik hier leer, dat ik mijzelf zal, zal vergeten of uh, tekort zal doen. Alles wat wij doen is extra. Aan jezelf. En die extra die vertaal je in je eigen kilim. In je eigen uh, receptacles. We zullen steeds meer woorden gebruiken. Van Hebreeuwse termen. En die moeten we eigen maken. Net zoals in alles wat wij gebruiken als vaktaal. Um, dus die kleppen door het lezen van deze handleiding en dat in, in praktijk te brengen, ontwikkelen wij bepaalde wat we zeggen killings, onze receptakels van het spirituele. De hele Kabbalah gaat alleen daarom. Het hele, het hele uh, al ons geluk, al het ver, ver, vervulling van ons, ligt aan onze bereidheid om Kelim bij ons te gaan waarnemen. Kelim betekent al die onze waarnemingsorganen. Om die te laten door het licht. En door de studie en de goede daden te laten. Uh, naar boven komen. Alles is er bij ons. Elke mens heeft alles in zichzelf. Alleen. Je moet het. Je moet het. Door, door het vlees heen, als het ware, kunnen doorkomen door je bevatting, door hart en, uh, en, en, en verstand en alles, dat het jou gaat vormen. En daardoor krijg je bepaalde kleppen die open gaan en de andere kleppen zullen dicht gaan. En zelfs als je dat pijnlijk zou vinden, dat de anderen dicht gaan, want die werden we zo gehecht aan die andere aan de andere zaken, andere krachten. Dat je moet toch toegeven dat bepaalde krachten, dat er maar één kracht in de wereld is. En dat is die van de schepper. En daarom zegt men, er is geen ander buiten hem. Dat, dat, dat betekent dat alleen maar één opening ergens boven jou moet het zijn... Die jou dan, de opening bedoelen we ook, de, de, enige, de enige kracht, de enige, de enige kracht moet het zijn die jij erkent als kracht en macht in de wereld, dat in de schepper is. En dat is dan de eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid die overal uitgegoten is in het heelal. ...waarmee het, het, het hele heelal vol van is. Dat is de schepper. Dus eigenschap van het geven, dat is schepper. En niet iets anders. Okay? En als wij ons in overeenstemming proberen te brengen met die eigenschap van geven... ...wat wij nog niet weten wat het is... ...dan zullen wij uh, overeenkomst bereiken met die kracht... En die kracht dan zal ons als, ver, als verwante kracht, lagere maar wel verwante kracht qua eigenschappen, zal ons natuurlijk uh, uh, bestralen met zijn kracht. Oké, okay? dat is alles wat we doen in Kabbalah. Dus in plaats van de, de kracht dat wij uh, willen alleen maar ontvangen, egoïstisch. We stellen ons oh, open voor die eigenschap die regeert over het heelal. In plaats van mijn eigen neigingen, dat ik wil alleen maar voor mijzelf hebben. En jij krijgt alles wat je nodig hebt. Zonder dat, want uh, alles krijg je automatisch: alles wat je nodig hebt. Maar dan verkrijg je jezelf een vervulling. Daarom is dit artikel heet. Er is geen ander buiten hem. Er is een mooie tekening. Ziet u dat? Hoe de mens eruit ziet. Iedereen heeft het een beetje. Of niet. Dan kan je een beetje kijken bij, jou, bij, jou, bij jouw collega. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. En daar begint de tekst. Ja, iedereen heeft dat plaatje wat het is. Bekijk even dat plaatje, We zullen dat ook nog hebben over dat plaatje. U kunt vragen stellen straks over dat plaatje. Er staat geschreven, er is gezegd, er is niemand anders buiten hem. En dat betekent dat er geen andere kracht in de wereld is, die ook maar iets zou kunnen doen tegen de schepper. Het feit dat de mens ziet dat er in de wereld dingen in krachten zijn die het bestaan van de hoge krachten tegenspreken, heeft als reden dat dit wens is van de schepper. De methode van correctie heet de linkerhand duwt weg en de rechterhand trekt aan. Dus dat de linkerhand wegduwt behoort ook tot de correctie hier zit enorme warboel om dat iets te begrijpen wat hier zit enorme dingen die enorme wijsheid die alleen aan deze alinea kunnen we uren en dagen daarover spreken wat ik hier allemaal staat maar de bedoeling is dat er schijnt dat er vele krachten zijn in de wereld en dat heeft de schepper speciaal, opzettelijk, zo gedaan. Dat wij, dat, wij, dat wij moeite hebben om hem te vinden. Kijk nou ook in onze wereld. Alles wat moeilijk is, is kostbaarder. Alles wat mogelijk te verkrijg, moeilijker te verkrijgbaar is, is kostbaarder. In ja? alles wat je ziet studieën moet je doen, carrière moet je doen, alles. We zien zeer rijke mensen, we denken, oké, okay, die is het. Je moet, je moet nagaan hoeveel had die man zichzelf uh, ontzegt. Terwijl jij lekker een borreltje drank en dat en dat, en hij had zoveel gehad gewerkt om zijn centjes te verdienen. Of iemand aan de macht zit. Je ziet wel hoe prachtig is zit daar ergens in het parlement of weet ik veel. En hoeveel slapeloze nachten heb je daar in een torentje doorgebracht. Terwijl je sleep lekker. Zo. So. Dus wat moeilijk is te verkrijgbaar is. Daar zit, hoe moeilijker iets te verkrijgbaar is in deze, in, in een hele schepping. Des te precious, des te diep, des te Precious, waardevol, Precious? Precious. Precious. Precious. waardevoller is dan datgene wat men kan verkrijgen daardoor. Okay. Op alles hangt een prijsplaatje. En daarom dus. is de the Kabbalah de steen des altijd geweest. En ook nieuw. Want wat is hoger dan Kabbalah? Wat is hoger dan. Uit de vervulling van jezelf. En niets kan geven ge jouw vervulling. Dus de bedoeling is dat. Jij steeds jezelf gaat herhalen in je hart. Of woorden en woorden. Dat er is geen andere kracht is in de wereld. Het is makkelijk gezegd. Je moet er daarin geloven. Okay? Je moet daarin geloven nu dat het zo is. Waarom geloven? Omdat jij, dat nog niet, uh, jij het nog niet ziet dat dit inderdaad zo is. Want als wij kijken naar dingen om ons heen, we zien daar krachten, daar krachten. Overal wij kijken waar we naartoe kijken, voelen we bepaalde krachten. Op welke manier? Elke onze wens trekt ons ergens naartoe. Elke wens van ons wens voor macht, bijvoorbeeld. Iedereen heeft het. Iedereen heeft het. Denk je dat het kabbalist dat iedereen, heeft? Tuurlijk, iedereen heeft het. Maar dan, door het de wens voor macht, bijvoorbeeld, dan zie je bepaalde machten in de wereld. Dan denk je, nou, dat is. Die heeft de macht. En dan kijk je naar een ander, die heeft de macht. De kwaad, het kwaad, kwaad heeft de macht. En het is moeilijk dan, jezelf te realiseren, dat... Kwaad, kwaad is, bepaalde krachten zijn er in het heelal en die wij vertaald in ons, binnen ons, die wij als kwaad ervaren. Waarom? We hebben nog geen, hebben nog geen juiste kleppen in onszelf, geen juiste kilim. Nog een keer, dus de waarnemingsorganen, om ook dat kwaad te zien dat achter dat kwaad het, goed, het goede zit. Ja, het is alleen aan ons, alleen onze afwijkingen in onze perceptie, in onze waarneming. En die afwijkingen zijn structureel totdat wij kracht opbrengen om uh, doorheen, er doorheen te kijken, door die schijnbare uh, krachten die het bestaan van de enige kracht weerspreken. Dus dat is onze taak nummer één om te geloven dat er, is geen, dat er geen andere kracht is dan die ene kracht in de wereld. Oké, okay. dat is de belangrijkste. De eerste, daarom is het eerste artikel, gaat daarover, want de, de bedoeling is om daarmee uh, alle andere uh, mogelijke uh, kleppen in onszelf, boven onszelf, Dicht te doen of te laten doen, want wij zelf kunnen niets. Wij kunnen alleen ons schikken aan het licht, aan het hogere. En als je denkt nog dat jij nog iets kan uh, daarnaast, naast de schepper, dan betekent omdat jij nog niet weet over jouw... Uh, over jouw... Uh, ...onkunde en niet alleen over jouw mogelijkheden die jij aan de mens gegeven zijn. Wij hebben geen kracht, geen mens heeft kracht uh, om zichzelf spiritueel nog geestelijk te, ver, te verhogen. Ik gebruik altijd het woord spiritueel, daar heb ik altijd problemen mee. Maar ook geestelijk heb ik ook problemen mee, ik heb gewoon van twee kanten zit ik helemaal vast. En was ik altijd ook met dat boek ook gids voor spirituele ontwikkeling. Had ik altijd problemen waarom? Als je zegt, want aan de ene kant spiritueel gebruik ik gebruikte wilde ik gebruiken, omdat ten eerste Nederlands is het natuurlijk niet mijn moedertaal, maar daarnaast is het nog uh, begripsmatige problemen, want spiritueel wilde ik gebruiken het woord spiritueel, om geen om, want als je zegt geestelijk, dan ik wilde graag weg van het religieuze uh, interpretatie van het woord geestelijk. Kijken? Want dat was geestelijkheid, hè? geestelijke medewerker of geestelijkheid. Ik wilde ik graag weg van het, van het, om te laten zien dat Kabbalah geen religie is. Maar, daar, maar daardoor val je in een andere uiterste van, van... ...spirituele, van het spiritualisme, zeg ik dat. Spiritisme, precies. Van alle ja. dingen die, ja, van al die, alle andere, andere uitersten. Dat is ook dan goed, maar er is niets aan te doen. Ik denk toch dat het gezien wat het nu gebeurt allemaal, het is toch wel handiger misschien om um, geestelijke te gebruiken. Maar goed, ik gebruik het door, de, door, de, door elkaar, om die redenen Maar goed, dat zijn begrip dat zullen we, hopen dat wij hard aan zullen kunnen werken, dat wij ook de, de, de leermaterialen die bij ons op de site staan, dat die langzamerhand, dat wij ze, naarmate wij meer van Kabbalah weten, dat wij ze ook zullen verbeteren, kwalitatief verbeteren. Dat wij ons niet hoeven te schamen, dat als mensen op onze site komen, dat dit dat het kronkelende zinnen zijn. Maar goed, dat uh, ik kon doen wat ik kon, dat was een jaar of drie uh, geleden of zo. Nu zou ik het anders vertalen, maar toch blijft het uh, voorbij een vreemde taal. Niet dat ik uh, vreemde taal om te schrijven. Ik ben überhaupt ben ik ook geen schrijver. Ik heb het niet. Want mijn impulsen zijn... Verlopen miljardenmaal sneller dan mijn tong. Now, het spirituele, überhaupt over het spirituele te spreken, over het geestelijke te spreken, is ondoende zaak. Of oh, helemaal ondoende zaak. Het is handiger soms om gewoon zitten en niets te zeggen. En uh, daarmee bereik je veel meer. Het is een... Uh, we hebben gewoon voorlopig nog één. We beginnen vandaag, vandaag voor het eerst. We hebben alleen maar één uh, bezoeker nu vanavond bij ons, die uh, de eerste keer komt. Wie bent u? Iko. Iko. En achterna? dan? Oké, denk dat Hij is de eerste de enige. Oké, okay, dan uh, kunnen, we een beetje, uh, kunnen we hem een beetje aan. Ik bedoel ik de zin van uh, hij zal niet veel van ons uh, aan onttrekken de krachten. Maar. Wij beginnen nu met elkaar spreken en met elkaar hebben uh, als niet meer als wilde vreemden voor, we zijn geen wilde vreemden voor elkaar. En vandaar dat we zullen veel dieper en dieper gaan in de materie van Kabbalah en zullen we minder woorden gebruiken die niet ter zake doen of die dan overbodig zijn. Maar in het begin moest ik dat allemaal hebben. Maar nu voor het eerst voel ik dat wij nu uh, steeds serieuzere taal spreken. Serieus betekent niet alleen qua uitspraken, maar ook serieus, hoe serieuzer betekent hoe meer verbonden is met de ware intenties. Dat is serieus. Maar je kan voor alles spreken over serieuze zaken. Spreken wordt een lagertje. Als het niet bedoeld is. En als het niet steunt op het hogere verstand. En als je spreekt over jouw eigen verstand. Als iemand spreekt vanuit zijn eigen verstand. Dan, dan valt er niets te horen. Mooie dingen maar. Okay. Dat is eventjes dat. Even over die kleppen. Ik had het even over de kleppen. Ik was zo'n jaar, jaar of twintig geleden in mijn vorige incarnatie, was ik zakenman. Ja, eventjes, wat ik eventjes vertel, waarom dat is wel belangrijk. Want bij mij iets opkwam over de kleppen. En ik zat, uh, mijn kantoor was in het WTC, ik was directeur van handelscentrum nederland sovjet unie nou, een klein jood was de directeur van zo'n bedrijf. En mijn taak was niet dat ik had iets verkocht. Maar ik moest bedrijven, ik had een beetje een rol moeten hebben. En dan was de Sovjet-Unie in die tijd. En alles werd gedaan, alle zaken werden gedaan via ministeries van, de, van handel. Nou, hoe kan je dan uh, jouw boterham verdienen hier in Nederland? En, uh, dus ik, was ik specialiseerde mij in het geven van adviezen aan Nederlandse bedrijven en breng hen in contact met de Russische bedrijven voor, voor zeer geavanceerde producten. Van producten bedoel ik geen levensmiddelen, maar technologie. Ik ben zelf ingenieur van huis uit, dus in robotica. Dus ik wist wel waar het goed was, waar goede producten waren. Ik wist beter van Nederlandse geavanceerde uh, technologieën dan een uh, BWD-specialist. BWD, yeah, BWD, yeah. ...in de Nederlandse inlichtingendienst. Ik wist het veel beter. En daarom dachten ze, nou deze man is misschien wel een, een beetje linker. Maar goed, ik, ik, ik, ik treed altijd op in het, in het openbaar. Net zoals in de nu ook uh, niet. Geen, altijd ook in het openbaar. Dus er kwam bij mij... Dus ik zocht altijd naar bedrijven die iets... ...konden speciaals voor Rusland betekenen. Voor Russische uh, technologie. En er kwam ook landbouw, ook in allerlei sectoren. En... Ik vond een bedrijf in Nederland die overkleppen had. Er kwam dan weer opeens overkleppen en dan kwam ik overkleppen. Een klep is bij mij open ging, ging op geen En Dat was een bedrijf, een Nederlands bedrijf, die dan een zeer ingenieuze uh, klepsysteem had bedacht voor uh, veevoedervervoersmiddelen. Uh, ja? En daar was zeer ingenieus van zo'n, uh, het... Uh, tank, zo so tank, op wielen, en daaronder was een prachtige systeem. want ik was ingenieur, ik vond het wel ton. en het was een systeem om dat afvoer van die veevoeder erg mooi dat te doen, netjes en uh, zeer fijn. En ik belde die directeur, ik zeg, wel, ik vind dat jouw product interessant is voor de russische markt. Oh, nou, niet dat ik zo dat zei, maar ik zei het en hij zei niet was. hij had mij zelf gebeld. Dus hij heeft mij gebeld en hij zei, ik wil jou spreken. Oké, okay? die komt dan naar mijn directeur, een grote Nederlandse directeur. Zijn gerenomineerd bedrijf in Nederland, ook in Europa. En hij zegt tegen mij, ik zit al acht jaar, probeer ik op de Russische markt te komen. Uh, wij participeren op allerlei beurzen in Rusland, vakbeurzen. En mijn expert heb ik gestuurd of elk jaar naar de beursen en allerlei. Ik ben al vier ton kwijt. Vier ton ben ik al kwijt. En ik heb nu, maar we, hebben nog, we zijn nog geen stap verder. We hebben nog geen echte specialist gesproken over, de, over mijn over mijn, over mijn uh, on, uh, product. Hij heeft me dat verteld, hij vertelde mij dat technisch, hoe dat in elkaar zat. Hij heeft hem gezegd, kijk, ik kan je naar Rusland brengen, een dag of vijf, vier, vijf dagen. En ik garandeer jou dat na, die, na, de, na dat bezoek, na, na ons bezoek, dat jij zal precies weten, heb ik iets aan Rusland of heeft Rusland, Rusland iets aan mijn product of niet. Dat kan ik garanderen. Dus ik maak een goed werk waarbij jij zal zien. Ja, heb ik kansen in dat land en welke kansen, et cetera, En ik heb natuurlijk heb ik heb gevraagd om uh, geld daarvoor. Natuurlijk, een fractie van een uh, paar procentjes van wat hij had, al gespendeerd. En hij liep mee dus, En hij ging naar Rusland met zijn expertmanager en met zijn zoon, Jongere zoontje, hij jongere zoon, hij is 25 jaar oud. Dan kwamen we gingen naar Moskou en dan gingen wij. Ik heb het geregeld, alles via mijn partner, die moest ook mijn ooms, maar onze mensen betalen. En dan gingen we direct naar de fabriek in Rovno, dat was een grote uh, stad in Oekraïne. Uh, en dat was een grote fabriek, zo'n Klein Amsterdam. Zo'n grote fabriek uh, met enorm veel zalen. En zij maakten, zij waren een monopolist voor dat soort wagens voor de hele Rusland. En wij hadden daar gesprek. En daarvoor hadden we een gesprek, paar gesprekken in Moskou. Ik heb natuurlijk heb ik de beste mensen heb ik daarvoor uh, aangesproken. Uh, met persoonlijke attenties, et cetera, en die tijd was heel belangrijk. <laughs> en natuurlijk iedereen wil iedereen begrijpen wat het om ging. Dus ik heb gezegd, gesteld daar bij de Russen, Hij moet mij zeggen de waarheid, hoe dat zit in elkaar. Je kan gaan met wie dan ook naar Rusland, je krijgt het niet. Om de waarheid te zeggen. Dus. we zijn naar die fabriek geweest. Naar die fabriek in Rovno. Schitterend fabriek en alles. Hij heeft alles gezien. Hij heeft gesproken met al die top, toppers. En. Uiteindelijk. Daarna kwamen we nog naar Moskou. En er was een uh, zeer grote specialist daar. En. Die had de laatste woord. We hebben alles gezien daar. En die zegt zo. Jouw klep is ingenieus. Dat is een prachtig systeem wat je hebt. Het zou in ons Rusland nu. enorm, enorm uh, Interessant zou zijn. Om die in te werken. Bij die veevoeder. Uh, ver, uh, machines. vervoermiddelen. Vervoer, uh, uh, maar. Zeg hij. De hele Rusland, de hele, hele Sovjet-Unie, in die tijd was nog Sovjet-Unie, de hele Sovjet-Unie werkt op ons systeem, op Russische los systeem, zeer eenvoudig, primitief, maar om nieuw jouw systeem in te werken uh, in plaats van onze in te voeren, dat zou ons vele miljarden dollars kosten. Dan begreep dan, onze directeur, de jongere directeur, begreep dan dat nog tien jaar geleden, nog voordat zij gingen naar Rusland, en al vier ton hebben zij al gespendeerd voor dat, dat zij geen enkele kans hadden met hun klep in Rusland. Huh? Begrijpt u dat? En nu zei hij tegen mij, dankjewel. Ik heb mijn zaak gedaan. Mijn zaak was dat. Ik heb dat soort dingen. Of wat bedoel ik daarmee? Wat, wat wil ik daarmee zeggen? Dat jullie komen hier naartoe. Iedereen heeft verwachting. Iedereen wil iets bereiken in zijn leven. Iets blijvends, vervulling. Jij kan hier komen en jij kan denken, nou, ik heb gezeten ergens bij, bij die groep, of bij die beweging, of bij die religie, of daar en daar. Daar ben ik twee jaar gezeten, hier heb ik drie jaar gezeten. Hoe lang ga ik nog hier zitten voordat ik dan bedrogen uit zal komen? Ja, een gezonde vraag. Misschien ga ik me acht jaar bezighouden om die klep te proberen te... Mijn klep, wat ik vind dat, ik dat de beste klep van de wereld is. En dan kom ik toch wel bedrogen uit. Daarom zeggen wij dat er is geen ander behalve hem. Als je deze klep bij jezelf steeds... ...activeert. Ten koste van alle andere kleppen die bij jou opengaan. Waarom? Je hebt nog meer kleppen. Jij hebt voor jou het van olympische gedachten. Olympische gedachten voor olympische spelen. En jij, het is jouw hobby en jij gelooft he, he, heilig dat dit de mensheid kan redden. Of kunst. Kunst kan de mensen, kunst en liefde kunnen de mensheid redden. Prachtige gedachtegang. Het is een grote, ook een klep, waar een mens gelooft en dat is, dan maakt hij dat klep bij zichzelf open. Hij gelooft heilig in daarin. En dan kom je weer bedrogen uit. Ik wil niet zeggen dat er zijn verschillende doelen in, in het leven, die elke doel heeft op zichzelf ook een klepje. Het is niet erg, maar het moet, boven alle, moet je een klep hebben die waaruit een klep, een poort van, het, van de redding, waaruit al, uh, al de straling, al het levende, de levende kracht uitstroomt op jou. En dan de alle andere kleppen, dan zullen op zichzelf dan gestructureerd worden, minder, meer, dat, ja. Yeah. Maar deze klep moet voor jou de voornaamste zijn. En daarom beginnen wij onze, onze studie aan onszelf, eerste uur, met uh, dat er geen andere kracht is. Dan, die, dan de schepper. Oké. Okay? Ziet u wat de bedoeling is. De bedoeling is niet de, de woorden. Maar de krachten. We hebben geen andere manier. Maar je moet beleven. Je moet leren in jezelf opnemen. Dat er geen andere kracht is. Dan de schepper. In jezelf. En daar moet je je voor openstellen. Voor dat klep Waaruit. Die kracht op jou. Afstroot. En als je een andere hebt, welke dan ook, die als voornaamste klep in jezelf voor jou dient, dan zal je toch bedrogen uitkomen. Elke andere doel, elke andere wat dan ook, is voor massa geest, voor dat. Ik zeg niet dat het slecht is, niets is slecht. Betekent Kabbalah is beter en die is minder? Nee. Kabbalah geeft ons een wondermiddel. Wat is het wondermiddel van Kabbalah? Het is niet het behoort aan Kabbalah. Het behoort alleen het behoort aan de instructie die de Schepper aan de mensheid gaf. Is dat een mens moet altijd zorgen dat, ze, dat hij alle, elke uh, tegenstrijdigheid van zijn stellingen, van zijn gevoel in elke situatie gaat oplossen hoe? goed kwaad, rechts, links uh, wat dan ook dat jij moet het uh, door krachten op te brengen door geloof boven jouw kennis, want kennis ziet jou dat er goed en kwaad is in elke situatie dat jij moet boven je kennis, jouw geloof, uh, qua krachten opbrengen, waardoor jij die op een hogere niveau die tegenstellingen oplost en dat verenigt. In één. Dus wat het was, was goed en kwaad, één in, in dezelfde situatie, bij twee op een hogere niveau, is altijd goed, maar dan waarbij niet gewoon goed alleen maar goed zoals uh, uh, alles is goed, maar goed en kwaad, altijd twee twee posities zijn er, twee tegenstellingen zijn, twee tegenstellingen zijn in elke situatie, in elke ding. Zo heeft de schepper de wereld geschapen. Waarom? Alleen langs die twee kan je gaan. Alleen met twee benen kan je lopen, niet op één been. Dus goed en kwaad, dan kan je dan eh, resultanten daarvan, van die twee, van de krachten van het eh, opwerken tussen die twee, kom je altijd, moet je komen tot de eenheid tussen hen. Kom je tot de eenheid van de volgende, dan, ga je, dan zie je de eenheid en opeens heb je, je bereikt een eenheid van die twee uiterste, die... Uh, ...tegenstellingen waren in jouw nog niet gecorrigeerde waarneming... ...en nu kom je tot de eenheid daarvan... ...dan heb je al kracht opgedaan... ...dan heb je al op een hogere niveau... ...al is het maar een klein beetje gekomen... ...en dan ben je waardig... ...om dat, dat aan jou weer nieuwe twee pol, tegenpolen worden onthuld... Op een hoger niveau, weer nog twee. En dan kreeg je weer goed en kwaad. Op een hoger niveau. Ziet u dat? En dan moet je weer dat weer brengen naar eenheid. En dan weer hetzelfde, krijg je weer twee. Waarom? Je hebt meer kracht. Dan wordt aan jou nieuwe stukje egoïsme, jouw eigen liefde, voorgeschoteld. Van hé, hey, ga verder in jezelf werken. Ja? En dan ga je weer werken aan jezelf om dat allemaal tot eenheid te brengen. Door geloof boven kennis. En dan weer komt het. Dus het is eigenlijk een continu uh, correctieproces. Komt er, nooit, komt er dan nooit einde daaraan? Het is niet aan jou om te zeggen... Wanneer moet ik stoppen? Ja, is het nou vijf uur? Of is het nou woensdagavond? Het is dan jouw zaak. Het is niet gegeven aan een mens. Om te zeggen. Wanneer dat. In onze, in onze materiële wereld. Natuurlijk is het zo. Dat wij doen bepaalde inspanningen. En de vruchten daarvan. Plukken wij later. We zeggen ook. Okay, straks zal ik afstuderen. Of straks zal ik dit. Dan. Dan. ...komt een resultaat. In het bestuderen van Kabbalah... ...in het werken aan jezelf... ...resultaat komt... ...terwijl jij ...nog, terwijl je eet... ...terwijl jij werkt... ...terwijl jij dit en dit... En terwijl, je, ...terwijl je leeft op dit moment. Zie je? Dat is heel wat anders. En daardoor hoef je ook niet... ...acht jaar zitten hier... ...Kabbalah leren... Totdat jij resultaat krijgt. Je moet dagelijks resultaten krijgen. Waarom hebben we gezegd? Wat is resultaat? Stel dat jij op, op vandaag bepaald of over iets. Uh, een, twee tegenpolen voelt. in een bepaalde situatie. Goed en slecht. Recht, rechts en links. Zoveel, je kan je zoveel bedenken als je wil. Maar twee tegenpolen. Dan moet je altijd weten dat die twee, twee tegenpolen die er in elke situatie zijn, je moet weten dat dit allemaal alleen te weten zijn aan jouw gebrek aan jouw waarneming, aan jouw correctie. En niet dat zij, en niet dat zij, en niet dat, die, dat, dat dit uh, in de schoenen kan geschoven worden van de enige schepper. Voor Hem is alles één. Alles uh, verenigd. Alles is volmaakt. En hij wil ook dat bij ons onze waarneming precies hetzelfde wordt. Niet dat wij ergens jongens blijven daar, uh, godskinderen. Prachtig om godskinderen te zijn. Maar het is alleen wat religie ons zegt. Wees godskind. Godskind. Het is beter Gods kind te zijn dan een godsduivels. Maar, maar toch. De, in zijn instructie van de schepper, van de maker van de wereld. Is voorzien dat wij zijn zonen worden. En dochters natuurlijk. Okay. En niet kinderen van God. Het is al geweest. De zomer heeft al gezegd. Dat zegt ons aan het einde van de overeenkomst met de 2000 jaar van deze jaartelling dat wij dat de generatie komt zo uitgekiend zoals wij zo laag en zo egoïstisch bij de grond en toch gelukkig dat wij kunnen aan onze, aan onze correctie werken zo laag bij de grond als wij zijn zo uitgekind geuit, zo uh, verschrikkelijk uh, ver van de schepper en juist wij, aan ons is het gegeven om te beleven wat onze voorouders alleen maar kunnen, konden dromen daarvan, of niet dromen, ze zagen het voor zichzelf, maar hun generatie was nog niet reed daarvoor en vandaar dat dit ook aan hen niet gegeven werd Kunt u voorstellen wat, wij, wat voor gereedschap wij hebben. En hoe ver kunnen wij ons vervolmaken. Wij zo laag, die laag bij de grond zijn. Door geloof boven dat geloof dat er maar... één kracht in de wereld is en geen ander. Daardoor maak je dat het dat jouw tank... laten we zeggen... dat wat jij van binnen bent... niet lekt... aan alle kanten. Want hoe meer jij zegt... nou daar is ook een kracht... daar is ook een kracht... jij kijkt altijd met je ogen... en jij ziet ook... je ogen... Die, die, die worden, overal waar je ogen worden... aangetrokken... door, door, door aangetrokken... betekent dat jij... Dat als kracht ziet. Zelfs als je het niet ervaart. Zelfs als je daar onbewust dat doet. Als je ogen ergens aangetrokken worden door iets. Dan denk je. Dan is het automatisch. Het is, uh, uh, moet voor jou een, een, een, lampje, een, een lampje gaan branden. Dat jij daar hecht. Jouw hart aan. En daar moet je aan werken. Oké. Okay? Want dat betekent dat daar heb je ook ergens een klepje waar, waar, waaruit jij verwacht dat daar komt een straling en leven of levenskracht. En daar, word ik, daar, daar komt alleen maar bedrog uit. Okay. Dus dat is het voornaamste om uh, te weten, zeggen we zelf, dat er geen ander is buiten hem. Geen enkele andere. Je mag wel zeggen dit, uh, ik doe basketballen of voetballen of nogmaals dat. Daar hecht ik bepaald belang in. Dat alles mag je dan dat, dat soort dingen doen. Als het maar goed natuurlijk is goede, goede bijdoelen zijn in je leven. Je hebt neiging voor dit. Een andere heeft neiging voor, voor uh, ene voor voetballen, de andere voor basketballen, De derde is voor klabberjassen. Maar als het maar niet voor... Slechte dingen. Ja, slecht betekent. Slecht betekent datgene wat in de Bijbel staat. Dat het voorschriften zijn dat ik niet mag. Ja. Zelfs wij begrijpen dat niet wat het is. Toch moet je het niet doen. Waarom? Dan weer, als je dat wel doet, dan open, doe je dan. Laat je dan de klep open doen wat verkeerd is voor jou, en daar gaat, jef, daar in da, als je dat klep, die klep, die een be bewuste klep, openstelt, behalve dan dat de schepper de ene is, wat komt daar? Daar komen die onreine krachten, wat we hebben gezegd, later zullen we zien, en die gaan daar aanzuigen. Wat betekent dat? Elke vorm van lekkage van jouw energie, is een vorm van uh, aanzuiging. Vandaar zuigen de krachten bij die buiten jou om zitten, als het ware, in jouw waarneming, alles alleen in waarneming. Dus niet de krachten die, die dan, uh, zoals we zeggen, heks, heksen en al die andere dingen, maar de krachten die dan, die, die dan jij ervaart door het gebrek of tekort aan jouw, uh, ...correctie van jouw waarnemingsapparaat. Oké? Okay. dat herhalen? Ik bedoel, als je een bepaalde... Uh, ...doel nastreeft. Doel kan, altijd, doel, kan je altijd doelen hebben. Vanaf het lekkage van de energie. Ah, van lekkage energie. We zijn in onze waarnemings... ...in onze waarnemingsapparaat... ...van iedereen van ons. Um, plaatsen die niet gecorrigeerd zijn. Ik denk dat betekent meestal het niet gecorrigeerd natuurlijk is. Maar als het iets niet gecorrigeerd is, of jij, jij gaat um, hechten jouw belang aan een bepaalde kracht wat jij denkt, of een bepaalde wens van jezelf, uh, en jij gaat overmatige kracht uh, uh, uh, jouw geloof of jouw hechten aan deze aan deze kracht ja? of op al de zaak dat alles kracht als ik ergens investeer mijn krachten betekent dat ik ook kracht zie in datgene waar ik investeer dat dit mij zal iets opleveren qua levenskracht of qua al het andere dat doet er niet toe wat dus als ik in dieper so, uh, in mijzelf, diep in mijzelf, uh, bepaalde krachten aanvaard, uh, behalve dat er is maar één kracht, niemand is buiten de schepper, dan daardoor uh, laat ik die kleppen waarover we het hadden doen ontstaan waarbij uit die kleppen zo, komt dan die die laten we zeggen daar wordt de energie mijn energie, maar ook geestelijk alles komt uit geestelijk die worden dan weggezogen net zoals een lekkage ergens een lekkage, een benzine, benzine tank of ofzo en dan zie je dan komt er een druppeltje eruit hij ja, gaat zoeken naar om dat even te repareren. Dat is wat we doen. En precies hetzelfde heb je daar ook in de waarnemingsapparaat. Uh, Waarnemingstank. Waarnemingsmechanismen van ons. He? In waarnemingsmechanismen heb je ook dat soort lekkages. Ja? Het, is, het is moeilijk altijd om het spirituele te... Onder woorden te brengen, maar langzamerhand zullen iedereen zal het doen. Je het niet bijvoorbeeld als je zegt: het is goed en slecht, ja. dus je neemt een goede kant toe en je gaat naar een laagje boven. En toch met een slechte te kiezen, zoals die niet ja. de de klep, dan ga je juist een laagje lager. Dat kan ook. Ja, dat een ja, ja, ja, Ja, zo bijvoorbeeld. Als je iets slecht doet, dan natuurlijk dat jij valt, valt naar beneden in je waarneming val je naar beneden en val je dan, laten we zeggen, zo zeggen, naar links, naar de kant van um, ook links en rechts, is ook in de spirituele moeten we zien. Um, natuurlijk val je dan um, uh, naar beneden, en, en open je daardoor een klep, zoals we hebben eventjes over klep gesproken, waardoor uh, dus het slechte wordt aangetrokken of weggezogen. We, het slechte zuigt weg jouw energie. Jouw, van jouw waarneming. Laat je ook dat niet te hoger naar hogere klimmen klimmen. En hogere betekent hogere waarneming. Niets anders. Hogere waarneming betekent ook weer. Uh, vollere realiteit te zien. ...voller leven te beleven. Ik had iemand ergens... ...ik had iemand met iemand gesproken... over een lezingje... ...en daar zat een... Uh, geleerde... ...en... hij uh, zat zo so naast mij... ...en hij zei... ...maar wat is het verschil? Jij zit en ik zit. Professor, dokter... ...wat is het verschil... Ik zeg uiterlijk absoluut niet. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, er zijn dimensies die misschien ik kan anders waarnemen dan jij. Niet dat ik mijn, mijn aanleg is dit of ik heb dit. En uh, hij natuurlijk uh, op zijn gebied, hij was een biochemicus, of biofysicus. Biofysica? Bio Biofysica. Bio dus natuurlijk op zijn gebied hij heeft zijn eigen klep waar hij putt wel zijn energie en al zijn levensverwachting van zijn eigen vak en dat mag je wel doen als je vak, vakman bent maar je moet het niet als het doel van je leven stellen het moet je niet als je levensdoel stellen want je wordt dan kom je dan altijd bedrogen uit Net zoals de meeste uh, toppers in deze wereld. Je ziet het wel, zij komen tot kabalen. Waarom? Hij kan, hij kan nu met de ballen, met, uh, hij kan nu zo mooi ballen met het voetbal. Hij kan zo goed ballen, hij heeft zijn, zijn beste behaald in het ballen van een van van van voetbal. Wat kan je nog meer doen? Hij heeft in, alles geïnvesteerd in het voetballen. En opeens heeft je miljoenen, dat miljoenen euro's, weet je niet wat ermee mee te doen. Hij huh? weet niet, wij kan ook weer naar Jordaan, naar, naar de pijp komen, naar waar, waar hij vandaan komt. Voor de rest kan hij nergens naar terecht. Hij is ongeschoold, onbeschoofd, et cetera. Maar voetballen kan hij dan prachtig, hij heeft geld, alles. En nu. Al zijn pijp, zijn pijp, zijn, zijn, zijn, zijn het, klep was alleen maar open voor het voetballen. En nu wanneer hij top bereikt, dan is hij leeg. Wat verder? Ik heb alles bereikt of dansen of dat of een popster. Ja. Prachtig. En je kan het zien ook als ze dan, dan optreedt in Arnhem of zo Dan is het prachtig schitterend hoe ze allemaal dat gaan bewegen en alles zang en alles is. Want haar klep is, dat is haar, wat haar wat ze, waar zij al haar verwachtingen, al haar krachten heeft, zij put zij uit die klep van het optreden, van het zingen en dansen, en kijk, uh, 45 jaar, ze kan nog uh, het salto en mortale doen, het, het is ongelooflijk, hoe lichaam nog steeds uh, intact is, etc., maar alles is bereikt en dan wordt het leeg. En dan zoekt zij naar een andere klep. Die hoger is. Die altijd leeg. Want nog vijf jaar. We zullen zien dat het lichaam zal niet meer zo mooi zijn. zijn. 50, 50 jaar, 55 50 jaar of zo. Dan zal ook deze persoon niet meer kunnen zo schitterend en zo lenig zijn, et cetera. En over twintig jaar zullen we haar niet meer zien. Ik bedoel, uh, niet meer zien in het openbaar, want zij zal zich schamen om haar verschijnselen aan de mensheid te vertonen. Natuurlijk niet, zei deze vrouw, want zij heeft al, zij bouwt aan, zich aan haar eigen klep, eeuwige klep. En daardoor zal de hele wereld versteld zijn van een ander gezicht, van de innerlijke van deze vrouw. Zij werkt nu, Ze wil de hele wereld in haarzelf, de hele wereld wil zij bemachtigen. Daar niet alleen uh, optredens en alles, maar ook het spirituele. Maar dan zal zij nu later op iets kunnen rekenen. En niet alleen op, uh, op haar prachtig lenige uh, gratie van haar, weet het, van haar uh, vormen en, uh, en alles, dat, allemaal, dat gaat voorbij. En wat blijft dan over? Als een mens zich dan met zijn innerlijk bezighoudt en zoekt naar de ware klep, de enige klep, dan kan die blijven leven. Al nee, dan, als hij dat, als dat niet doet. ...dan is het onvermijdelijk dat met het verliezen van het gehoor... ...dat de mens kapot gaat. Wat, wat heb je nog meer? Ja? Gehoor. Je geen, geen, kan niet meer zingen. Kan dat? Wat nou? Dan maar... ...jezelf te bedrinken of weet ik veel van alles. Waarom? Dat is de enige klep die de man had. Ja? Iedereen moest applaudi applaudisseren. En dat was helemaal de enige klep die hij had. En opeens wordt het van hem ontnomen. Het is afschuwelijk. Dat ervaar je dat als dood. Echt als dood. En ik weet waar ik het zo van zeggen. Het is niet dat ik zeg theorie. Ook mijn kleppen waren ook niet, niet op, zijn, op zijn plaats in het verleden. Ik zocht overal... Wijsheden, religieën, bewegingen, weet ik veel. En kwam altijd bedrogen uit. En uiteindelijk dacht ik: Nou, dat komt wel en dat ligt aan mij. Dan ging ik aan de taal leren en aan allemaal de, de hoogste dingen die mijn broeders doen. Maar op de manier zoals zij dat doen. En ik zag: Waar is die klep? Waar is die enige klep? kon ik niet zien. En na nou het bestuderen en alles was ik, kwam ik tot, was ik rabbi geworden. Nou, prachtig, wat is het nou? Je kan nu uh, um, mensen onderwijzen en dat en dat. Maar waarin onderwijzen? Ik voelde vanwege de absolute leegte. Dood. Na nou, al die wijsheiden die ik over de wereld, uh, in deze wereld heb aangetroffen... En nu, omdat ik Kabbalah leer, kan ik zelfs alle andere wijsheden die, die ooit zullen ontstaan, kan ik zij al nu al van tevoren zien dat zij zullen mij nul opregist geven. Alle mogelijke wetenschappen die ooit tot de komst van de Messias zullen in deze wereld verschijnen, kan een kabbalist al zien dat zij niets aan de mens kunnen opleveren, ik bedoel niet aan de mensheid wel, want nog andere mobieltjes fijnere mobieltjes en dan wil je nog technologieën, nog technologieën nog prachtig leven want je hoeft dan niet meer dit ik wil liggen alleen maar in mij te wieven te wie, te wie, te wie, en wordt alles dat. en dan wordt er weer een robotje daar springt en dan, dat, dat wel natuurlijk, daar komt wel maar van, van mij binnen van innerlijk al die klep, alleen één klep moet je hebben. En natuurlijk dat iedereen die hier al zit, die al op weg is naar die klep, de enige klep, die dat de schepper is. Eén. Er is geen andere kracht dan de schepper. Maar voordat jij komt tot zoiets uh, Pijnlijke periode. Maar wel opbouwend. En daarna al die cursussen cursus wat wij Kabbala doen is. Dat we zullen steeds andere klepjes opgebouwd krijgen Van binnen. Door het leren. Maar je moet wel geschikt hier maken. Je moet niet tegenstribbelen. Want ook jouw leraar zegt ik niet dat... Moet dit, doe dit, doe dit, dit. Ik bemoei me absoluut niet met iemand persoonlijke uh, de weg van jouw eigen correctie. Mag niet. Op een latere termijn, misschien wel bepaalde dingen, alleen aanwijzingen kunnen we geven. Maar ook niet bemoeien jezelf met andermans correctie. Alleen de weg kunnen we wel door dit en een tweede gedeelte van de les kunnen we wat... Uh, geven maar het werk moet je zelf doen het werk moet je zelf doen begrijpt u wat ik bedoel het is, is een wondermiddel maar geen tovermiddel. het werk moet je wel doen het zelf moet je doen het wordt je een middel gegeven van doe dit maar het is geen pocus. en weet u er goed dat geen enkele uiterlijke uh, uiterlijkheden in het werk van Kabbalah moet je aanvaarden. Geen één. Ziet u hoe streng ben ik? In streng in de zin van niet zingen met elkaar, niet dansen met elkaar, niet omhelzen met elkaar. Niet aan, kijk, dat allemaal doet mijn rabbi of mijn uh, de school van Raf Leidman. Zeg ik dat het verkeerd is? Nee, het is niet verkeerd. Maar. Wil je zeggen, doe dat niet, dan kom je sneller uit. Oké? Okay? En je kan iemand anders omhelzen van binnen. Dat ziet de schepper en niet, hoe weet dat van buiten Oké? Okay? Dat is wat... Um, je moet ook niet uitgepraat worden over de schepper. Je moet ook bij jezelf, als je alleen bent ook, over dit onderwerp even... Met jezelf hebben van. Er is niemand anders behalve Hem. Het moet zo zijn dat jij zo doet eerst. Er is niemand anders behalve Hem. Ja, je hebt gezegd iets. Maar je kan ook verder kijken. Er is niemand anders behalve Hem. Je gaat verbinden jouw ogen. We hebben gezegd, er zijn vier verbonden die de Schepper met de mens heeft gesloten. Ogen, tong, hard en je zot. dus uh, van intieme plaats van binnen om geen overspelige gedachten en wensen hun gang te laten gaan. Okay? Als de overspelige gedachten en wensen bij jou verschijnen, het kan op alle niveaus zijn. Overspelige gedachten en, en wensen kunnen ook in de ogen verschijnen, in je ogen. Als je kijkt naar iemand anders met jouw overspelige gedachten en, en, hoe zeg dat? en wensen en jij geeft een richting aan deze, aan deze wens. Aan de eerste gedachte, dan komt de wens. En dan ga je gedachten, dan ga je de kracht ook geven aan dit. Nou, dan, dan zondig jij met je ogen, dan heb je overspelige ogen. Als je, dat, je kan ook overspillende gedachten en wensen hebben met je tong. Als je over over anderen spreekt. Die is dit, die is dit, dit, dit, dit. Moet je nooit over iemand anders spreken. Weet je hoe moeilijk het is? Weet je, het is het bijna onmogelijk. Het is onmogelijk, bijna onmogelijk. In onze wereld. Ik heb alle mensen gezien in de wereld. Die alles konden. Sommigen erg weinig. Maar mensen die enorme... Uh, bovenmenselijk konden uitkomen. Wat betekent bovenmenselijk? Om die vier... Wat betekent bovenmenselijk? Dat die konden die vier verbonden naleven. Dus met de ogen. met Maar met de tong heb ik nooit iemand geen... rabbi heb ik gesproken in de wereld. Die uiteindelijk... Want ik proefde iemand. En ik zeg wel dat het niet... Ja, hij gaat niet kwaad over iemand spreken, maar hij spreekt het zo fijn, uh, zo fijn over hem, zo met grapjes, weet je, over iemand. En dat is toch wel een, uh, uh, een hebben? Je kan altijd zeggen over iemand, uh, ja, maar ik bedoel dat niet, hij is wel oké, okay, maar hij zegt het met de intentie waarbij je zegt het. Ja? Uh, Zoals so, so wij zeggen dat in het Russisch, dat iemand is bij iemand te gast geweest. En daarna zegt, na toen die weg was, die gast. Toen die gast hier belde mijn vriendjes via de mobieltje. Na vijf minuten toen die weg was, zeg je, luister eens, ik had hier ergens portemonnee. Daar het dan uh, een duizendje en een zie ik het niet. Maar ik zeg niet, uh, ik bedoel jou niet. Of natuurlijk niet, maar, uh, ik zeg het alleen zo, uh, misschien... Uh, Weet je... Het natuurlijk bedoel je jou niet. Het is, het, is, het, is, het is al vijf minuten... dat je weg bent. Nou, niemand is geweest. Mijn poes wel, maar... maar dat, is, dat, is, dat, is, dat is ook dat... is overspelige gedachten... en overspelige wens. En daar word jij... bestraft. Wat is de bestraffing? Welke bestraffing bestaat dan? Bestraffing dat jij... Lekages komen in jou. Lekages ten aanzien van jou kwijt doen. Dus in plaats van de ware realiteit. Euh, tegemoet te gaan. Steeds hoger te gaan. Naar, de, naar het waarnemen van jou volmaaktheid, Naar het verzamelen van alle krachten naar je hart toe. Dan kan je de ware realiteit zien. Maar als je dan zoiets doet. Dan, is het, dan word je bestraft. Van binnen, omdat. Waardoor? Waarom? Omdat jij dan niet overeenkomt naar eigenschappen met die enige schepper die er is. Ja of niet? Want de schepper heeft iedereen lief qua eigens, eigenschap van geven. En wanneer je zegt dat zo iemand heeft gebeld, je zegt hem nee, ik zeg het niet over jou, dan uh, provoceer je in jezelf qua krachten. Dat jij tegenovergesteld wordt aan die eigenschap van de schepper. Nou, in het spirituele bestaat de wet. Als twee objecten, spirituelen, uh, tegen, van, van tegengestelde richting zijn, dan kunnen zij met elkaar niet onder één dak blijven. Ja? Dat betekent. Kunnen ze met elkaar dit. Wij hebben ook in onze wereld zo. So. Twee mensen. ik kan bijvoorbeeld een vriend hebben in Amerika. En je ziet hem bijna niet. Of e-mailen. e, e, -mailen, e -mailen, Even mailen met hem. Maar innerlijk zijn wij uh, verwant met elkaar. Ik voel ik hem. Hij zit in uh, Australië bijvoorbeeld. En ik zit in Amsterdam. En ik voel verwantschap met hem. En terwijl iemand zit naast mij, ergens. Ja. En, en ik ken hem goed, als, als mens, on top, onze kleins, klein menselijk. Ja. En wij zijn bedast elkaar en wij doen al jaren mee. En wij kunnen zo ver van elkaar zijn als, als uh, ster en een uh, zandkorrel. Op aarde. Zie je dat? In spirituele zin is altijd gelijkenis naar eigenschappen. Gelijkenis naar eigenschappen verenigt, en tegenstelling van eigenschappen brengt uh, uit elkaar dingen of objecten uit elkaar. Zie je dat? That? Dat is meetbaar. En ook van hart ook. Overspelige hart betekent. Dat jij overspelige, overspelige gedachten en overspelige wensen in je haar betekent. Dat jij verlangt naar iemand of naar, of naar iets. Er staat ook een van de belangrijkste, van de tien geboden. Dus verbod, verbod is verlang niet. In andere, andere andere, maar zoiets. Verlang niet of uh, zeg dat? begeer niet. Begeer niet. Nee? Waarom? Als je begeert, dan, dan wat doe je dan? Dan kom je in, in Dan qua eigenschappen, ben je dan niet tegenovergesteld aan de bron van het leven, aan de schepper. Want hij begeert niets, hij alleen wil geven. En jij gaat wil, jij wil alleen begeren, betekent dat jij wil alleen ontvangen. Hij wil geven, jij wil ontvangen. Alleen maar ontvangen, alleen maar ontvangen. Okay. Daardoor kom je in uh, isolatie van hem. Jijzelf haalt jezelf door om overspelige, door de richting te geven, door de respons te geven aan jouw overspelige wens. Overigens, overspillige gedachten om gefixeerd te worden, raken daaraan, gevolg geven aan jouw overspillige gedachten of wens, breng jezelf in.